De Kalif Ooyevaar. In een land hier ver vandaan leefde heel lang geleden eens een vorst die Kalif Gassit heette. Hij woonde in een prachtig paleis in Bagdad. De stad Bagdad was gebouwd op een plaats waar twee grote rivieren samenstroomden. In warme landen bouwen de mensen hun steden nu eenmaal graag dicht bij het water... De boeren konden er groenten en graan verbouwen... en de herders konden aan de oevers hun kudde laten grazen. Reizigers vonden het altijd prettig een paar dagen in Bagdad te blijven... voordat ze verder trokken door de woestijn. Ze namen dan water mee uit de stad en ze kochten er een voedselvoorraden. Daardoor was Bagdad in die tijd al een welvarende stad. Op een middag lag Calif Gassit op een rustbank die met brokaat was bekleed... Hij had net zijn middagdutje gedaan. Het warmste deel van de dag was voorbij. Een bediende bracht hem een klein kopje sterke koffie. De kalif was uitgerust en rookte op zijn gemak zijn lievelingspijp van rozehout. Alle regeringszaken van die dag waren afgehandeld en de kalif was in een uitstekend humeur. De namiddag was altijd de beste tijd om de kalif een bezoek te brengen. Manor, de grootvizier van het land, wist dat ook. Daarom kwam hij elke dag om die tijd bij de kalif. Dan schoof hij de zware gordijnen voor de ingang van de zaal opzij, maakte een diepe buiging en wachtte af wat de kalif te zeggen had. Die dag keek de kalif zijn grootvizier aan en vroeg, Waarom kijkt u zo bezorgd? Dierbare kalif, ik heb een probleem. Bij de poort van uw paleis staat een marskramer. Hij draagt een houten kastje dat hij met leren riemen op zijn rug heeft vastgebonden. Hij wil u zijn koopwaar laten zien. Ik heb hem gezegd dat hij ergens anders heen moet gaan, maar hij blijft staan en houdt aan. Wat moet ik doen? De aanhouder wint, zei Kalif Rasit. Laat hem dus binnen, dan zullen wij zien wat deze marskramer te bieden heeft. Verrast door het vriendelijke gebaar van de kalif liep grootvizier Manor haastig naar de toegangspoort om de marskramer op te halen. In de paleiszaal nam de koopman het kastje van zijn rug en zette het voor de kalif op de grond. Hij deed de deksel open en pakte er een klein kistje uit. Daaruit haalde hij halssnoeren, ringen en kammen die bezet waren met edelstenen. Hij haalde er ook een paar pistolen uit die waren ingelegd met ivoor. Na lang aarzelen zocht Kalif Ghassid een paar pistolen uit die hij wilde kopen. Grootvizier Manor kocht een kam voor zijn vrouw. Hij kon zijn ogen alleen niet losmaken van het kistje waar de juwelen in zaten. De marskramer wachtte geduldig. Ten slotte wees de Kalif op een laadje en vroeg: 'En wat zit daarin?' Oh dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Er zit een doos in die ik heb gekregen van een andere koopman. Die heeft hem tijdens een pelgrimstocht in Mekka op straat gevonden. Er zit een papier en zwart poeder in. Misschien is dat papier een gebruiksaanwijzing voor het poeder, maar ik kan niet lezen wat erop staat. Het is niet zwaard, daarom heb ik het maar in het laadje gelegd. De kalif werd nieuwsgierig. Hij verzamelde oude geschriften en oude boeken... Die doos wilde hij graag hebben voor zijn verzameling. Daarom vroeg hij de marskramer om het laadje open te doen. De man liet Kalif Ghassid de doos zien en haalde het papier eruit. Maar ook hij kon niet lezen wat er op het papier stond. Omdat hij heel nieuwsgierig was, bood de Kalif honderd goudstukken voor de doos. Maar machtige Kalif, stamelde de marskramer, zoveel is hij niet waard, één goudstuk is genoeg. De marskramer kreeg zijn geld en vertrok. De kalif zei tegen zijn grootvizier, ga vlug naar de moskee. Daar woont een geleerd man die Selim heet. Hij moet direct hierheen komen. Ik wil weten wat die vreemde letters betekenen. Waar wacht je nog op vooruit? Zenuwachtig zuigend op zijn pijp bleef kalif Gassit alleen. Na enige tijd kwam grootvizier Manor terug op de voet gevolgd door Selim. Mijn kalif, wat is er van uw dienst? vroeg Selim nadat hij een diepe buiging had gemaakt. Selim, ik heb gehoord dat u alle talen kent, antwoordde de kalif. Ik heb hier een doos met zwart poeder en een geschrift, maar dat kunnen we niet lezen. Ik wil dat u de tekst voor me vertaalt. Als u dat kunt, krijgt u een van mijn brokate mantels. Maar als het u niet lukt, krijgt u twaalf oervijgen en 25 stokslagen onder uw voetzolen. Aan het werk dus en wees voorzichtig met de doos. Er mag geen korreltje van het poeder verloren gaan. Behoedzaam nam Selim de doos in zijn handen. Even keek hij angstig naar het papier in de doos, maar direct klaarde zijn gezicht op. Machtige Kalif, zei hij opgelucht, dit is niet moeilijk, dit is Latijn. Uit de mouw van zijn mantel haalde hij een vergrootglas om de kleine lettertjes beter te kunnen lezen. En hij vertaalde... Wie dit vindt, mag Allah gelukkig prijzen. Wie dit poeder gebruikt, kan zich veranderen in een dier en ook de taal van de dieren verstaan. Men snuift wat van het poeder op en zegt... mutabor. Als men weer mens wil worden, hoeft men alleen maar driemaal naar het oosten te buigen, weer wat poeder op te snuiven en het woord mutabor te herhalen. Men moet er alleen voor oppassen dat men niet lacht in de tijd dat men de gedaante van een dier heeft aangenomen. Dan vergeet men het toverwoord en wordt men nooit meer een mens. Kalif Kalifgassiet klapte in zijn handen van blijdschap. Was dat even een goede koop geweest? Selim kreeg zijn mantel nadat hij plechtig had gezworen dat hij niemand iets zou vertellen over het poeder. Daarna mocht hij vertrekken. Kalif Kalifgassit keek zijn grootvizier Manor aan. Hij dacht even na en toen zei hij... Kom morgen bij het aanbreken van de dag hier bij me. Dan gaan we samen naar buiten en snuiven wat van het poeder op. Dan kunnen we de hele dag lang horen wat de dieren in het bos en de vogels elkaar te vertellen hebben. Machtige kalif, uw wil is wet, zei de grootvizier en vertrok. De volgende morgen meldde hij zich al vroeg bij de kalif. Meteen na het ontbijt slopen ze samen naar buiten, want de kalif wilde dat niemand anders er iets van zou weten. In de tuinen van het paleis vonden ze geen enkel dier dat de moeite waard was om af te luisteren. Gelukkig maar, want ze waren nog wel erg dicht bij huis voor hun gedaantewisseling. In het bos buiten de tuinen zagen ze helemaal geen dieren. Maar dat kwam misschien omdat ze er niet aan gewend waren om op dieren te letten. Ze liepen het bos door en kwamen toen in een groot weiland. Midden in de sloop naast het weiland stonden twee ooievaars. Die nemen we, zei de kalif. En de grootvizier haalde het doosje met poeder uit zijn mouw. Ze snoven allebei en zeiden tegelijk, moet ze schrokken echt toen op hetzelfde ogenblik hun benen dunner en langer werden, hun goudgeborduurde sloffen verdwenen en daarvoor in de plaats lange rode tenen verschenen. Ook hun halzen rekten uit tot die meer dan een halve meter lang waren. En hun monden werden harde snavels. In plaats van mantels droegen ze veren. Voorzichtig klapperden ze met hun vleugels. Het was gelukt! Ze keken naar de twee andere ooievaars in de sloot. Die bogen zich net voorover en hapten met hun snavels in het water. Wat zouden ze doen? vroeg de kalif. Ze willen zeker kikkers vangen voor hun bed, zei Grootvizier Manor. Laten we naar hen toe gaan, dan kunnen we horen wat ze tegen elkaar zeggen. De ooievaars letten helemaal niet op de kalif en de Grootvizier, want ze wisten niet beter dan dat ze ook ooievaars waren. Ze gingen rustig door met kikkers vangen. Intussen luisterden kalif Gassit en grootvizier Manor naar het volgende gesprek. Goedemorgen mevrouw Oejevaar, u bent al vroeg in de wei. Goedemorgen Meneer Langbeen, u bent er anders even vroeg bij. Kan ik u misschien dienen met een stukje hagedus mevrouw? O oh, meneer, dat is heel vriendelijk van u. Maar ik moet vanmorgen heel licht ontbijten. Ik heb meneer mijn vader beloofd dat ik vanavond voor zijn gasten zal dansen. Daarom ben ik naar de grote wei gekomen, want ik wil eerst nog wat oefenen. Daarop rekte de ooievaar zich uit en schudde met haar poten en haar vleugels. Dat veroorzaakte nogal wat lawaai. Toen maakte ze voorzichtig een paar pasjes op haar hoge benen. Het was een sierlijk gezicht. De kalif en zijn grootvizier openden hun snavels en barsten in lachen uit. Maar meteen keken ze elkaar geschrokken aan. Bij Allah, Mekka en Medina, wat hebben we gedaan? zeiden ze tegelijkertijd. We hebben gelachen. Nu moeten we ons leven lang ooievaars blijven. Wat was het toverwoord ook alweer? En ze probeerden. Moe, moe toe. En. Toeba, boeta, Muba. Maar ze wisten het woord niet meer. Ze bogen beiden maal en toen probeerden ze het weer. Boe, Moe, boema. Maar het toverwoord waren ze vergeten en ze bleven ooievaars. Met hangende koppen keken ze elkaar aan. Zwijgend gingen ze op stap, door velden en langs sloten... allebei diep in gedachten verzonken. Ze konden maar aan één ding denken. Hoe was het toverwoord ook weer? Hoe konden ze weer mensen worden? Voor het leven en de taal van de dieren hadden ze geen belangstelling meer... Maar als ooievaar konden ze ook niet terugkeren naar het paleis. Niemand zou hen herkennen of het geklapper van hun vleugels begrijpen. In het gunstigste geval zouden ze misschien een nest op het dak van het paleis krijgen. En natuurlijk zou niemand geloven dat de ooievaars op het dak de kalif van Bagdad en zijn grootvizier waren. Dagen en nachten zweerven ze door het land. Ze vermagerden, want ze aten alleen maar vruchten. Kikkers en hagedissen durfden ze niet te vangen en helemaal niet op te eten. Ze waren bang dat ze dan pijn in hun maag zouden krijgen. Het enige wat hun afleiding gaf was het vliegen, want dat konden ze nu. Regelmatig vlogen ze naar Bagdad om te zien en te horen hoe de zaken ervoor stonden in de stad. Ze konden de taal van de dieren verstaan, maar ook de taal van de mensen waren ze niet vergeten. Zo zagen ze vanaf de daken van de huizen dat er stilte en droevenis heerste in de stad. Was dat omdat de kalif was verdwenen? Niemand sprak hardop, dus ze konden niet anders dan raden wat de mensen dachten. De vierde dag zagen ze overal vlaggen wapperen. Straten en huizen waren versierd. In de verte hoorden ze tromgeroffel van het muziekkorps van de kalif. Ook trompetten en tamboerijnen hoorden ze. Achter de muziek reed een man te paard. Hij werd toegejuicht door alle bewoners van de stad. De man reed vier rechtop en was gekleed in een prachtige rode, met goud bestikte mantel. De mensen riepen: Misra, Misra! leven kalif Misra van Bagdad! Toen herkende de kalif de man te paard. Hij keek zijn grootvizier aan en zei: Weet je wie die man is, Manor? Dat is Misra! de zoon van mijn aardsvijand, de grote tovenaar Kasnoer. Nu begrijp ik ook waarom ik ben betoverd. Daar heeft Kasnoer natuurlijk de hand in gehad. Kom, trouwe dienaar die mijn ellende met me deelt. We gaan naar Medina, de heilige stad. Naar het graf van de profeet. Misschien wordt de betovering dan wel verbroken. Kalif Kaliefghassit klapperde met zijn vleugels en vloog weg. Grootvizier Manor haaste zich achter hem aan. Maar... De grootvizier was veel ouder. Al van het begin af aan was het vliegen hem zwaar gevallen. En na een paar uur hijgde hij dan ook. Mijn dierbare kalif, ik kan niet meer. Kalifrasid begreep dat de oudere man aan het einde van zijn krachten was. Hij keek om zich heen naar een plaats waar ze konden rusten en de nacht konden doorbrengen. Ver beneden zich zag hij in een dal een ruïne. Die plaats leek hem wel geschikt want hij was niet bewoond en lag goed beschut. Daar konden ze uitrusten. In glijvlucht daalden ze af naar de ruïne... die vroeger zeker een prachtig paleis geweest moest zijn. Ze zochten een goede plek uit... tussen de afgebrokkelde muren van een keldergewelf. Toen ze het zich wat gemakkelijk hadden gemaakt... zei grootvizier Manor... Dierbare kalif, ik moet u iets bekennen... Het is weinig eervol voor een groot vizier te moeten zeggen dat hij bang is en in spoken gelooft. Ik weet niet of een ooievaar in spoken kan geloven, maar ik ben bang en ik hoor spoken. Ik hoor zuchten en kreunen en het is hier vlakbij. De kalif luisterde scherp. Ja, hij hoorde ook iets. Hij wilde meteen op onderzoek uitgaan, maar grootvizier Maanor pakte hem vlug met zijn snavel bij een vleugel wacht kalif, wees voorzichtig, zei hij wie weet wat er hier in deze oude ruïne gebeurt laat u me niet alleen maar de kalif was, ook als ooievaar, dapper hij rukte zich los en rende de gang van het gewelf door in de richting van het geluid hij zag een deur die scheef in zijn scharnieren hing met één machtige stoot van zijn stafel duwde hij de deur open het was al bijna donker Alleen door een klein tralievenster scheen nog een beetje licht naar binnen. En in dat licht zat een nachtuil erbarmelijk te klagen. Zodra de deur open ging, hield de nachtuil op met jammeren en veegde met een vleugel een paar tranen weg. Toen de nachtuil de ooievaars zag staan, begon die zelfs te juichen. Welkom, ooievaars, wat heerlijk dat u bent gekomen. Toen durfde ook grootvizier Manor verder te komen kijken... want de uil had in gewone mensentaal gesproken. Welkom, ooievaars, riep de uil opnieuw juichend uit. Nu zal ik spoedig weer vrij zijn. Er is me voorspeld dat een ooievaar me geluk zal brengen. Beide ooievaars waren sprakeloos. De kalif herstelde zich het eerst. Hij trok sierlijk zijn ene poot op... en zei met schuin opgeheven kop... Nachtuil... Het is me in bijzonder genoegen u hier te ontmoeten. Staat u me toe me voor te stellen? Ik ben Gassit, Kali van Bagdad. En deze heer hier is Manor, mijn grootvizier. Ik ben bang dat we u niet kunnen helpen. Te oordelen naar uw woorden en uw spraak verkeert u in dezelfde omstandigheden als wij. Ook wij zijn betoverd. En hij vertelde de nachtuil alles wat ze hadden beleefd. Die luisterde aandachtig. En toen de kalif klaar was met zijn verhaal, zei de nachtuil... U verkeert inderdaad in moeilijke omstandigheden. Ik begrijp het heel goed, want hetzelfde lot heeft mij ook getroffen. Mijn vader is koning van India en ik ben zijn enige dochter, Lusa. Op zekere dag kwam de tovenaar Karsnoer bij mijn vader... en eiste dat ik, de prinses van India, zou trouwen met zijn zoon Misra. Mijn vader werd woedend en liet de tovenaar van de trappen van het paleis gooien... Daarom wilde Kashnoer zeer wreken. Maar dat wist ik niet, want mijn vader heeft me nooit iets verteld over het bezoek van de tovenaar. Toch had ik altijd het gevoel dat een kwade geest om me heen zwierf. Daarom bleef ik zoveel mogelijk thuis. Maar ik ging wel eens naar de tuin om wat vruchten te plukken. Daar bood de tovenaar, vermomd als slaaf, me een koele drank aan. Er zat iets in waardoor ik in een uil veranderde omdat de tovenaar bang was voor de woede van mijn vader... bracht hij me naar deze ruïne. Het laatste wat hij me toeriep was... Je wilt niet trouwen met mijn zoon? Nu zal niemand met je willen trouwen. Je bent het lelijkste dier van alle dieren geworden... met je grauwe vleugels, je kromme bek en je halfblinde ogen. Je zult hier de rest van je leven moeten blijven... tenzij iemand met je trouwt zoals je er nu uitziet. Dat zal jullie leren, jou en je hooghartige vader... Daarom leef ik hier nu al maandenlang eenzaam en alleen in het donker. De andere dieren hebben een hekel aan me. Als ze wakker zijn, ben ik blind en hulpeloos. Pas als het donker is en iedereen slaapt, kan ik een beetje zien bij het bleke schijnsel van de maan. De nachtuil kon niets meer zeggen. Het was haar te veel geworden. Tranen stroomden uit haar ogen. Vol medelijden keek de kalif naar de nachtuil en zei... Naar mijn mening is er verband tussen uw lot en het onze, maar wat kunnen we doen? O oh ja, u heeft zeker gelijk. Toen ik een klein meisje was, heeft een waarzegster me voorspeld... dat een ooievaar me eens groot geluk zou brengen. Maar ons heeft ze daar zeker niet mee bedoeld, antwoordde de kalif. Wij zijn immers ook betoverd. Misschien kunnen we elkaar helpen zei de prinses toen aarzelend U moet weten dat de tovenaar elke maand in deze ruïne een bijeenkomst heeft met zijn vrienden Dan maken ze een groot vuur in een van de zalen en daarop braden ze allerlei soorten vlees Tijdens de maaltijd vertellen ze elkaar alle schandelijke streken die ze in de afgelopen maand hebben uitgehaald Binnenkort is er weer zo'n bijeenkomst Misschien zegt Kashnur dan wel het woord dat u niet meer weet O, lieve prinses, wanneer is die bijeenkomst en waar is die zaal? vroeg de kalif blij. De prinses aarzelde en zei, u moet goed begrijpen dat ik u graag wil helpen, maar op één voorwaarde. Zeg ons wat u wilt en uw nederige dienaren zullen voor u vliegen, antwoordde de kalif hoffelijk. Vliegen hoeft niet, antwoordde de prinses, dat kan ik zelf ook. Maar ik zou ook graag willen dat mijn betovering zou worden verbroken. En dat kan alleen als een van u beiden met me wil trouwen. Verrast door deze wens van de prinses keken de ooievaars elkaar aan. Op een teken van de kalif gingen ze samen naar de gang. Ze sloten de deur achter zich. Daar zei de kalif. Grootvizier Manor, daar hadden we niet op gerekend. Maar ik vind dat u haar moet vragen uw vrouw te worden. Machtige kalif, ik ben uw nederige dienaar, maar nu vraagt u toch echt te veel. Als ik na al die weken thuiskom met een prinses, krapt mijn vrouw me de ogen uit mijn hoofd. Ik ben een oude man, zoiets kunt u niet van me verlangen. U bent jong en niet getrouwd, waarom trouwt u niet met de prinses? Ja, zegt de kalif Ghassid. Ik kan wel met de prinses trouwen, maar wie zegt me dat ze jong en mooi is en dat ze een goede echtgenote zal zijn? De ooievaars praten nog lang op de gang, maar uiteindelijk begreep de kalif dat zijn grootvizier liever een ooievaar zou blijven dan met de prinses te trouwen. Dus besloot kalif Ghassid dat hij de uil zelf ten huwelijk zou vragen. De prinses was overgelukkig toen Ghassid haar vertelde dat hij met haar zou willen trouwen. Daarna zei ze dat de tovenaar waarschijnlijk al was aangekomen. De uil nam de ooievaars mee naar een plaats van waar ze de tovenaar Karsnoer en zijn vrienden konden zien. Inderdaad brandde er een vuur en een grillig licht verspreidde zich over de afgebrokkelde muren. Er waren acht mannen in de zaal. Eén van hen was de marskramer. Hij was juist aan de beurt om over zijn laatste streken te vertellen. Natuurlijk vertelde hij ook het verhaal van de kalif en de grootvizier. Welk woord heb je gebruikt? vroeg een andere tovenaar nieuwsgierig. Een heel moeilijk woord. Mutabor, antwoordde de maskamer. De ooievaars konden nauwelijks op hun poten blijven staan van opwinding toen ze dat woord hoorden. Klapperend met hun vleugels haasten ze zich naar buiten. De uil kon hen bijna niet bijhouden. Maar toen ze buiten de ruïne waren, bleef de kalif staan. Hij draaide zich om en zei tegen de uil. U hebt ons gered. Om onze dankbaarheid te tonen, vraag ik u mijn vrouw te worden. Daarna draaide hij zijn kop naar het oosten. Grootvizier Manor deed hetzelfde. De zon begon juist op te komen. Beiden bogen driemaal en zeiden luid. Moet de betovering was verbroken en blij omhelsten ze elkaar. Toen ze zich omdraaiden, zagen ze een beeldschone jonge vrouw staan. Ze liep naar de kalif toe en vroeg, herkent u de nachtuil niet meer? Ademloos staarde kalif Gassit haar aan en stamelde, een ooievaar bracht u geluk. Een uil heeft mij geluk gebracht. Kom mee, we gaan naar Bagdad. Na enkele uren bereikten ze de stad. Daar was bekendgemaakt dat de kalif dood was. Maar toen hij weer levend en wel voor zijn volk verscheen... werden de oude tovenaar en zijn zoon Misra gevangen genomen. De tovenaar werd voor eeuwig opgesloten in de ruïne. Zijn zoon Misra werd niet verantwoordelijk gesteld voor wat zijn vader had gedaan. Daarom mocht hij kiezen of hij van het poeder wilde snuiven... of opgesloten wilde worden bij zijn vader... Hij wilde natuurlijk liever snuiven. Hij snoof en na het toverwoord dat Kalif Gassit uitsprak veranderde hij in een ooievaar. Hij mocht in de tuin van het paleis blijven wonen. Kalif Gassit en de prinses gingen in het paleis wonen en elke middag kwam grootvizier Manor bij hen op bezoek. Vaak praten ze dan over hun avontuur als ooievaars. Soms ook deed de grootvizier een ooievaar na. Dan liep hij met stijve benen de zaal op en neer en sloeg met zijn armen alsof het vleugels waren. De kalif, zijn vrouw en hun kinderen moesten daar altijd hartelijk om lachen. En als de kalif dan driemaal naar het oosten boog, stamelden ze allemaal: Moe, boe, toeta. En dan moesten ze nog harder lachen.